De Argentijnse oud-dictator Videla heeft voor het eerst toegegeven dat tijdens zijn bewind eind jaren 70 7000 tot 8000 mensen zijn gedood. Dat deed hij in een interview voor een boek van een Argentijnse journalist. Alle sporen werden gewist om geen protesten uit te lokken. Volgens Videla was er geen andere oplossing voor het uitroeien van het anarchisme in de maatschappij.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 In Zwolle is afgelopen avond uitgebreid gevierd dat de FC Zwolle is gepromoveerd naar de Eredivisie. De club had gisteren aan het gelijk gelijkspeel tegen FC Eindhoven genoeg. In veel kroegen werd dat gevierd en volgens de politie was de sfeer feestelijk. Vanavond worden de spelers gehuldigd op het Rode Torenplein in Zwolle, waar de huldiging rond 7 uur begint. Het weer eerst bewolkt en vooral beneden de grote rivieren kans op mist. Later op de dag meer ruimte voor de zon, het wordt een graad of 12. Dit was het NOS journaal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 Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Met daarin de eerste aflevering van Rondje Correspondentie. Nachtvluchten trakteert. Drie zaterdagen lang op het neusje van de correspondentenzalm. Een trio bevlogen nieuwszoekers in binnen- en buitenland. Met oog voor detail, een open oor voor het hele verhaal. Hart voor de berichtgeving. En immer smaakvol in gesproken woord en geschreven taal. Gezegend met gezond Nieuwsgierigheid en journalistieke kundigheid. Altijd onderweg in de wereld van de actualiteit. Onze eerste topvakvrouw is Margriet Brandsma. Zij kwam op 17 juli 1957 ter wereld in het Noord-Hollandse Sint-Pancras. Op de lagere school had zij haar toekomstdroom reeds helder voor ogen. Dit jonge bloempje wilde journalist worden. Ze ronde het atheneum af, studeerde Nederlands aan de universiteit... maar leerde naar eigen zeggen de kneepjes van het vak... in de praktijk als journalist bij het Noord-Hollands Dagblad. In de jaren zeventig maakte ze een succesvolle overstap naar de radio... en werkte bij programma's zoals Hier en Nu Radio en Met het Oog op Morgen. De kijkers van het NOS-journaal zullen Margriet kennen van de deskundige en gepassioneerde verslagen. die zij van 2002 tot 2011 maakte als Duitsland-correspondent. Ze keerde terug naar ons koude kikkerlandje, richtte haar eigen mediabedrijf op. en staat op dit moment aan de vooravond van de publicatie van haar laatste pennevrucht: Het Mirakel Merkel. Hartelijk welkom, Margriet Brandsma. Wat een mooie inleiding. Nou, fijn te horen. Ja. Klopt het een beetje? Ja, ja, ja het klopt. Uh, ik ben inderdaad journalistiek begonnen in, uh, in de regionale journalistiek. Dat, uh, met Noord-Hollands Dagblad, in Alkmaar was dat. <coughs> en dat was, vind ik, nog steeds de beste leerschool ever. Om te beginnen in die journalistiek. Omdat je alles doet. Je gaat naar uh, een echtpaar dat 60 jaar getrouwd is. Dus je doet human interest. Je doet uh, politiek, want je doet gemeenteraadsverslagen. Je mag commentaren schrijven, lange interviews, noem maar op. Je bent ja, gewoon een manusje van alles in de regionale journalistiek. En daarom vind ik... Ik geef ook wel eens incidentele les op, op scholen voor journalistiek. En ik, ik zeg het altijd, als je de kans krijgt... begin in de regionale journalistiek. Want het is de beste basis voor een, ja, voor een allround journalistiek. Ja, een journalistieke opleiding. Begin bij de regionale, kun je ook... Laten we zeggen, tussen aanhalingstekens eindigen bij de regionale, want ja, je lijkt er alle vrijheid te hebben zoals ik jou nu beluister. Er zijn mensen die, die, die willen nooit meer iets anders. Nou, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Als je echt heel erg verknocht bent, ook aan de regio waar je, ja, waar je werkzaam bent, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je, de, dat je er blijft hangen. Mijn een broer van mij zit ook in de journalistiek, die werkt in het noorden bij de regionale krant daar en ja, die wil daar nooit meer weg, denk ik. En ik, dat begrijp ik ook. Ik had op een gegeven moment de behoefte, omdat... ja, wat je zei, ik, ik, toen ik op de lagere school zat... toen wist ik al, ik wil journalist worden. En ik wist ook, ik wil de wereld in. Dus toen ik bij de regionale krant begon... stond voor mij ook al wel min of meer vast... dat ik daar niet eeuwig zou blijven. Maar ja, wie daar wel voor kiest... Uh, ja, dat zegt genoeg, denk ik, voor, over iemand en het hart dat hij of zij heeft voor de regio waar hij werkt. Ja. En de vraag, klopt het allemaal, die beantwoord je nu even praktisch gezien... ten aanzien van de inhoudelijke informatie. Maar stel dat we het gaan hebben over het neusje van de correspondent zalm. Ervaar jij jezelf ook zo? Of zeg je nou, weet je, ja, niet Dat zo moet allemaal over je zeggen. Dat, ik, ik, ik vind het heel moeilijk om jezelf kwalitatief te beoordelen. Ik weet dat ik altijd heel hard gewerkt heb als correspondent. Ik weet dat ik, dat ik mooie dingen heb gemaakt. Ik weet dat ik ook dingen heb gemaakt ja, waarvan ik achteraf zeg van nou... He, dat was geen, uh, die, die, die vergeten we maar snel, want dat zijn ja, dingen waar je minder tevreden over bent. Dus ja, dat kwalitatieve oordeel, dat moeten anderen maar doen. Dat, ja? Uh, ja, dat vind ik wel. Ik bedoel... mag, mag je wel in, in deze journalistieke wereld, waar je heel veel collega's hebt... en waar mensen ook kritisch naar je kijken, wat je doet, wat je neerzet, wat je presteert... mag je daar binnen ook over jezelf een positief oordeel uitspreken? Of voel je je daarin niet vrij? Ja, natuurlijk mag je een positief oordeel over jezelf uitspreken. Daar is... Ik denk zelfs dat je af en toe. Want het is ook een redelijk harde wereld. Dus je moet ook best voor jezelf kunnen opkomen. Maar als jij zo in zo'n gesprek. Zo één op één. En dan aan mij vraagt: Ben je het neusje van de zalm? Dan denk ik nou: kijk, dit is nou iets. Daar moeten anderen over oordelen. Dat ga ik niet zelf doen. En wie zouden we daarover kunnen bellen. Om dat oordeel te vellen? Over ja, maar... jou, denk jij. Nee, maar nee, noem eens een voorbeeld. Wie zouden we daar dan. dan... Ik, ik bedoel, ik heb geen... Collega's. Ja. Collega-correspondenten kunnen het best inschatten... wat het inhoudt om correspondent te zijn. Ja. Het beroep dat het legt op je, uh, je privéleven. Nou ja, het, het is een 24-uurs beroep. Het is echt werkelijk waar... Je, je kunt altijd gebeld worden. Je moet altijd op de hoogte zijn van wat er speelt. Dus op het moment dat... Je krijgt heel vaak de vraag als je correspondent bent... die dagen dat ik je niet op het journaal zie. Wat doe je dan eigenlijk? Dan denk mm -hmm. ik... nou dan ben ik bijvoorbeeld een volgend onderwerp aan het voorbereiden... of ik ben gewoon eens goed aan het lezen. Want ja, je, kunt, nogmaals, je kunt op elk moment van de dag een vraag krijgen over een onderwerp... en je kunt eigenlijk nooit zeggen van... nou, dat weet ik niet. Ja, je kunt wel... als er niet al te grote haast bij is, dan kan je wel even zeggen... van, nou, dat wil ik even uitzoeken. Maar in principe wordt er toch van je verwacht... dat je onmiddellijk weet waar het over gaat... en ook eigenlijk dat je onmiddellijk in staat bent... om er een nou, zinnig verhaal over te vertellen op de radio... of op televisie of wat dan ook. Dus het is een enorm veeleisend beroep. Dus... Ja, als je vraagt van, uh, over wie kunnen we een, een oordeel over jou vragen... dan zou ik denken, nou uh, vraag collega-correspondenten... want die kunnen het beste inschatten wat het werk inhoudt. Wat het werk inhoudt. Maar dan, dan zou bijvoorbeeld een waardeoordeel, als ik het zo mag noemen... of een, of een kwalificatie van hoe goed je bent... Uh, niet bij je chef, niet bij de luisteraar... Nou, maar, dat, maar eerder dat... bij de collega die het beste kan inschatten... wat het allemaal voor voeten in de aarde heeft... voordat je ergens bent gekomen waar jij was kwam. Ik moet je zeggen dat ik het ook heel belangrijk vind om van mensen, inderdaad van luisteraars of kijkers te horen wat ze van mijn werk vinden. Dat vind ik ook altijd heel prettig. Als mensen je aanspreken, ja, dat geeft ook een subjectief beeld, hoor. Want mensen spreken je zelden aan als ze het helemaal niks vinden wat je doet. Als mensen je aanspreken op straat, dan is het toch altijd zo ja, mevrouw Bransma, ik... Geniet altijd zo van uw berichtgeving. Ik ben eigenlijk nog nooit door iemand aangesproken. die zei: Van nou, wanneer halen ze jou eens weg uit Berlijn? Dat, dat, dat doen mensen dan. Dus als je alleen daarop afgaat, op wat mensen spontaan uh, melden. ook aan, aan mails die je krijgt en brieven dan. Uh, ja, dat, Nogmaals, mensen die het slecht vinden, die reageren over het algemeen niet. Maar dat... Daar vind je dat echt zo, want ik vind met de huidige uh, communicatievormen... Uh, dus, dus we hebben Twitter mm -hmm. en je kunt mailen... en je kunt heel anoniem uh, allerlei dingen overal plaatsen, vind ik juist... Ja, maar vaak doen ze dat, dat dan niet direct, hè? Nee, maar dat, die, het dat wordt wel gedaan ja. met naam en toenaam. Wordt dan juist ja. geroepen van, uh, kan dat wij van de radio? Ik noem maar even een voorbeeld. En omdat je dat kunt twitteren, en, en dat kost heel weinig moeite... je hoeft er, hoeft er helemaal geen inspanningen voor maar, te leveren... gebeurt dat juist ook op, op, op het negatieve ja, aspect. Dat is, dat is waar, inderdaad. Door de sociale uh, media uh, is, is de mening in de fabriek natuurlijk een stuk groter geworden. Dat is, het is inderdaad heel makkelijk om via Twitter, Facebook, noem maar op... Uh, uh, te zeggen wat je ergens van vindt. En daar zijn wij Nederlanders we houden daar heel erg van. Ik bedoel, niet voor niets zijn wij geloof ik het meest twitterende volk ter wereld. Ja, is dat zo? Ja, dat, dat heb ik wel eens gelezen. Ja. Dat wij uh, ja, Nederlanders het meest actief zijn, ja, jij twitter. zei uh, voor de uitzending: je hebt wel een account, maar ik twitter zelf niet. Wat, wat vind je van, van die ontwikkeling binnen de journalistieke wereld? Uh, de, deze vorm van communiceren, dit type van ja. informatie uitwisselen, we kunnen niet meer zonder. Het is natuurlijk gewoon een feit dat, dat uh, bij, een, bij, een, bij een groot ongeluk... of bij een, een, het neerstorten van een vliegtuig... iedereen is er eerder bij dan de journalist. Of het, je moet toevallig als journalist de mazzel hebben... dat het voor je ogen gebeurt. Maar omdat ja, uh, zeg maar gewone mensen, niet-journalisten... De, de mogelijkheid hebben om daar onmiddellijk... op een of andere manier uiting aan te geven... zijn zij er altijd eerder bij. Dus je moet, er, je moet weten hoe het werkt, je moet het volgen. En er is natuurlijk nog weer een keer extra de plicht bijgekomen... om het wel goed te checken. Want het nieuws is sneller. Maar daardoor... omdat uh, ja, laat 100 mensen twitteren over eenzelfde gebeurtenis... en je hebt honderd verschillende berichten. Ja, het is dus bijna te moet... vergelijken met, met ja. dat spelletje van vroeger. Juist. Je zegt, uh, Telefoontjes spelen of zo ja. heet het, toch? Ja. Een zinnetje zeg ja. je in iemands oor... en dat moet die ander doorfluisteren... Ja. en dan gaat het uh, 15 mensen langs. En dan komt er een heel ander verhaal uit. dan, er in, dan ja. Ja. En dat is, ja, dat... dat je moet altijd natuurlijk wel duidelijk maken uh, of dat je het overgenomen hebt. Hè, dus de bronvermelding. En zodra je het je eigen berichtgeving wordt... Ja, moet je natuurlijk heel erg goed checken wat er allemaal op Twitter staat. En, en, en ja, je eigen verhaal gaan maken. Spreekt een enorme bevlogenheid uit jou, vind ik, Margriet. Je zit hier ook uh, te stralen, mag ja. ik dat zeggen? Ja, ja ondanks ja. het vroege uren. Elf minuten over zes op Radio 1. Uh, de wekker ging inderdaad uh, uh, vrij vroeg. Ik belde je. Uh, die, die bevlogenheid en, en het enthousiasme. Je zegt net ook, mijn broer uh, zit ook in de journalistiek... in het noorden van het land. Uh, het zat er al vroeg in. Ja. Je bracht kranten rond. Je las zelf eigenlijk de kranten eerst uh, door. Dus ze waren tweedehands voordat je ze in de bus deed. Nou, de nou ja, ik las ze niet spreek. allemaal. Maar ik had inderdaad een krantenwijk. En dat was in, dat was in Sint Pancras. En dat is niet zo'n groot dorp. Dus dat, uh, als je dan een, een, een krantenwijk had... het waren ochtendkranten. Dus vroeg opstaan, uh, dat ben ik wel gewend. Uh, maar dan had je, had je vaak verschillende kranten. In je, in je, want uh, Trouw had geloof ik 12 of 13 abonnees in Sint-Pancras. De Telegraaf had er 40, 50. En het Vrije Volk toen nog had er een stuk of uh, 20. Dus je, je had meerdere kranten in je tas zitten. En het hield dus ook op in dat als ik ochtends wakker werd... Dan, er, dan, dan lagen er vier pakken kranten op de stoep. En had, ja, ik, ik kon niet eerder gaan rondbrengen dan dat ik ze alle vier gelezen had. En... Ik, ik weet nog, ja het viel mij altijd zo op... dat ze, ze schreven wel over hetzelfde, maar ze schreven nooit hetzelfde. En dat intrigeerde mij. En dat was ook heel, ja, dat, dat was ook heel primair. Wat me ook zo fascineerde, was dat die kranten altijd... He, elke dag een nieuwe krant. En het, hij was elke dag weer vol. En, en, en het paste allemaal precies. Dus ik werd enorm nieuwsgierig naar hoe zo'n krant gemaakt werd. En toen dacht ik, ja als ik wil weten hoe dat gaat... dan, dan moet ik daar gaan werken. Dus vandaar de... Het idee van ik wil journalist worden. En dat heeft me ook nooit verlaten. Ik ben ook naar de middelbare school gegaan met het idee. Uh, ik wil niet blijven zitten. Ik wil dat gewoon in zes jaar doen. Want ik wil aan de slag. Ik wil in de journalistiek. Ik wil, ik wil aan het werk. Hup, voorwaarts. Ja, ja, ja, ja. Kun je nog iets herinneren van die kranten? Die liggen dan van, uh, ja, van, van die drie, vier verschillende uh, uitgevers. Liggen ze dan uh, op de stoep? Kan je daar nog iets van herinneren in de zin van hoe ze roken? Of dat ze soms nat waren door de regen? Ja, nou, ja. Als kind, hè? Dus, dus dat, het, dat we echt even teruggaan naar vroege herinneringen. Nou, ik, ik zie ze nog wel zo op de mat of op de stoep liggen. Want altijd in plastic, hè? Want inderdaad, ze lagen soms al een uur voordat, uh, voordat je begon. Dus het moest juist voorkomen worden dat ze nat waren. Wat ik nog wel heel goed weet, is dat je ze, als je ze dan uitpakte... en in je krantentas deed, zo'n echt vrije volk... die tien, die twintig exemplaren van trouw... dat je handen dan zo zwart waren, maar ook zo lekker roken. Ik vond dat ja. een heerlijke lucht. Ik, had, ik, ik dacht dan altijd van, ik ga mijn handen niet wassen, dat heeft geen zin. Want ik ga dadelijk op de fiets en dan heb ik ze weer in mijn handen. En ik weet nog wel dat ik van die lucht altijd heel erg kon genieten. Ik dacht van, oh ja, nou ja, iets ambachtelijks had het. En, en, en tegelijkertijd, ja, het was natuurlijk fantastisch... dat je elke ochtend bij de mensen in de bus bracht... wat er in de wereld gebeurd was. Dat... Dat vond ik ook altijd zo'n leuk idee. Van nou, ik gooi die, die, die krant hier nu in de bus. En dadelijk gaan die mensen lezen wat ik al gelezen heb. Wat ik al weet. Wat, dat, dat zijn zo'n herinneringen die, die ik me nog wel... Ik nog, ja, het is natuurlijk al enige, enige tijd geleden. En, Ach, je en wordt, ook je wordt het, dit jaar 55. Ja, tot, dus het valt heus Ja, je mee. hebt mijn geboortedatum genoemd. Dus dat ja. had iedereen kunnen uitrekenen. Ja. Um, nou, er zijn mensen die daar niet zo goed in zijn. maar oh, ja. ik zelf. Ja. Maar ik oh. heb erop gerepeteerd. Ja. Uh, en, en wat ik ook nog wel heel, heel goed weet, hoe lastig het was als het slecht weer was. Regen vond ik niet zo erg, maar in de winter als het glad was of als er sneeuw lag. Dan, ja, dan de, soms kon je helemaal niet fietsen. Dus dan gingen we vaak op, uh, uh, met de slee. Dan deed ik ze, ja, en dan waren er wel eens mensen die mopperden omdat ze hun krant zoveel later kregen. Achteraf denk ik wel eens van, nou ja, zeg... Je had toch kunnen bedenken dat het soms logistiek niet altijd zo eenvoudig is... om voorzevende de kranten bezorgd te hebben. Beetje inlevingsvermogen. <laughs> Beetje inlevingsvermogen mag. Maar dat kan ik me ook nog goed herinneren. En Dat, dat, dat zijn ook leuke herinneringen. Ik zie mezelf dan nog door sint pankras met die slee vaak was er ook nog een, een broer of, of een zus. Mijn zus die, die hielp of een buurmeisje. Want... Wat voor gezin was het eigenlijk waarin jij geboren bent? Mijn een vader... broer dus een zus en wat nog meer? Ik had uh, drie broers en, en één zus. Ah, ja, dus een wat grappig. Ja. Vrij, vrij groot uh, gezin. Ja, sorry, ik heb precies hetzelfde. Drie broers oh, ja. en één zus. Ja, daarom vind ik het ineens zo, zo grappig. Ja. Oh. en mijn vader was hoofd van de school, hoofd van een lagere school in Sint-Pancras. Was ook erg actief in de plaatselijke politiek. Dat was ook later, toen ik bij de regionale krant werkte, wel eens, wel eens lastig. Want geme een, een gemeenteraadsverslag maken van Sint-Pancras, waar, waar, waar mijn vader toen wethouder was, dus ik kan me nog wel herinneren dat ik aan collega's gevraagd heb: van, nou, zou, je, zou je dat over willen nemen? Want dat vind ik toch een beetje. Ik heb het wel eens gedaan hoor. Maar... Je werd vroeg het... geconfronteerd met het aspect neutraliteit ja, binnen ja. de berichtgeving, ja. hoe daarmee om ja. te gaan. Dus um... dat was vader en wat moeder. Ja, mijn moeder was, uh, was leren en handvaardigheid, oh. maar werkte omdat vanwege dat grote, grote gezin, en vrouw zijn van uh, een, een, een uh, hoofd van een school in, in zo'n klein dorp. Dat was ook bijna een beroep, want ja, mensen kwamen heel veel bij ons over de vloer. En het was, ja, die had eigenlijk haar handen vol aan het huishouden, dus die werkte niet heel veel. Een middag en waar in de zat jij in dat rijtje? Van die Ik vijf? was de tweede. Ja, ja. Heb je dan ook het gevoel gehad dat je een voorbeeld hebt moeten zijn... voor gedeelte voor de ja, anderen? Ja, ja, dat heb ik zeker. En ja. banen hebt moeten uh, effenen? Nou, banen ik, ik weet effenen. wel dat wij mijn, mijn oudste broer en ik... zijn uh, strenger opgevoed dan, dan de, de kinderen na ons. Dat zal je misschien herkennen. Ik weet niet waar, je, waar jij zat in de vijf. Maar... Helemaal achteraan. Oh, nou kijk, dan zat jij aan de goede kant, denk ik. Want ja, op een gegeven moment merkte je wel dat het losser werd. En dat... dat uh, dat, dat mijn, mijn ouders gewoon geen zin meer hadden aan gedoe of in gedoe aan tafel, dus waar wij altijd nog groenten moesten eten, ook al hadden we er geen zin in, werd dat later steeds makkelijker, want eh, dat dat gemekker aan tafel, dat weet, dat soort dingen kan ik me wel herinneren, ja. Dus, maar verder ik ja. En wat voor meisje was jij dan in dat gezin? Dus de tweede in dat rijtje van vijf. Op een gegeven moment is dat Ja, het met de, en... hoe zou jij jezelf als, als, als meisje Margriet Brandsma... Ik zou de magietje heel... omschrijven. <laughs> ik, ik trok heel veel op met, met, met mijn oudere broer en met de broer die na mij kwam. Dus ik, ik was altijd, altijd veel bezig met, met, met, ja, met voetballen. Wel. Echt, uh, ik had ook wel vriendinnetjes. Maar ik vond het vooral spannend om met de jongens op te trekken. Mee, mee gaan uh, vissen en allemaal dingen doen die, uh, die, die veel andere meisjes niet deden. Naar plekken toe met die jongens, dat vond ik echt allemaal heel spannend. Hebben je ouders wel eens zich zorgen gemaakt over uh, laten we zeggen, de ontwikkeling van je vrouwelijke kanten? Nou, niet dat ik weet. Nee, ja. nee, nee ik geloof nee dat, dat dat geloof ik niet. Nee. Dat Heet heb ik namelijk dat... een keer ervaren dat ik, ik was precies zoals jij dat omschrijft. En ik kan me nog herinneren dat mijn ouders zich uh, op een bepaald moment zorgen gingen maken over ja, maar het, het, het wordt maar geen meisje. Nou, dat, nee, dat, dat, dat kan ik me niet zo herinneren. Ik nee. weet wel dat, dat mijn moeder vond op een gegeven moment wel dat ik vaker rokjes en, en jurkjes en, en dergelijke aan moest. En ja, ja ik... maar daar zit toch alweer iets ja. in hoor. Ja. Ja. Oh, ja, ja, ja. Maar toen ik. En dat wilde ik ook wel, want ik had altijd wel. Ik, dat, ik geloof niet dat ik een moeilijk kind was. Ik had altijd wel. Ik wilde wel graag behagen. Ik, ik, had, ik had er een hekel aan als mijn ouders kwaad waren. Dus ik deed dat dan wel. Maar mijn moeder had wel in. al vrij snel in de gaten dat ik het echt voor haar deed. En ja, dan had ze ook zo van. Nou, nee, laat maar als je het liever niet wilt, dan. Uh... Dus ik heb wat dat betreft eigenlijk. eigenlijk ja, hele goede herinneringen aan, aan, aan mijn jeugd. En ja, ik, wat ik zei. Ik, ik weet ook wel dat. Uh, de, ik wat strenger opgevoed ben dan met name de, de, de jongste twee. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar ooit last van heb gehad nee. En dat behagen, dat willen behagen, heb je dat wel losgelaten? Kijk, je moeder had dan in de gaten dat het daarom gedaan werd door je. Maar soms hebben mensen dat in een later leven niet zo snel in de gaten. Dat je nou. dingen doet vanuit een vanuit een, een, een wil om te behagen. Heb je het los kunnen laten of, of heb je er nog steeds tussen aanhalingstekens last van? Nou, last van niet. Ik weet wel van mezelf dat ik... ik heb een hekel aan, aan ruzie en conflicten. Dus als ik die kan vermijden... dan zal ik dat doen. Maar door de jaren heen ben ik daar natuurlijk wel wat harder in geworden. En als je in de journalistiek gaat... en zoals ik daar ook al uh, wat, wat jaren in, in actief ben... Ja, ja, je moet... zei al, het is een harde wereld. Ja, het is een vrij harde wereld. Dus dan wereld, moet je natuurlijk. toch af en toe ja. die confrontaties juist aangaan... in plaats van ja, ze uit de weg dus, te gaan. Ja, daarom zei ik... het, het, het door... Het vak dat ik heb gekozen. Uh, de, de, de, de stadia die ik daarin heb afgelegd, dat heb je niet genoemd. Maar ik heb ook een jaar of tien in Den Haag gewerkt. Nou, als ergens een vrij harde journalistieke wereld is... dan is het wel Den Haag. Tenminste, als het gaat om uh, snelheid en primeurs en, en noem het maar op. Dus ja, ik ben in de loop der jaren wel veranderd. Is het ook ellebogenwerk daar dan in Den Haag? Met primeurs en, en snelheid? Nou, ellebogenwerk, het is... je moet enorm alert zijn en je moet een, een, een, een goed uh, netwerk opbouwen. Als dat, als dat ergens geldt, dan is het wel in Den Haag. Zorg ervoor, je, zorg ervoor dat je kamerle kamerleden van, van alle partijen goed kent. Hè? Een, een drie, viertal. Um, ben overal bij. Hè? Je, Den Haag is ook bijna vergelijkbaar met, met, met correspondentenbestaan. Kan je ook eigenlijk niks missen. Wil je, uh, wil je goed functioneren? Wil je met eigen verhalen komen? en Noem het maar op. En ja, ja ellebogenwerk... Nee, hard werken en zorgen dat je de eerste bent. Dat is het meer. Ja, en dat is geen ellebogenwerk. Dat Nee, Dat is dat, gewoon puur je dat best kan, doen. Het kan ook ellebooggewerkt zijn. En ambitieus zijn, zijn ja. kun je ja, dingen dat, bereiken. Ja. ja. Wat zijn teleurstellende momenten geweest voor je? Als je zegt, ja, je moet soms die confrontaties toch inderdaad eerder aangaan. Althans, daar was je het mee eens toen ik dat opperde. In plaats van ze uit de weg te gaan. Wat zijn dan bijvoorbeeld teleurstellende momenten geweest? Je denkt, jee, maar daar heb ik zo hard voor gewerkt. En dan ineens valt het me toch uit de handen. Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Omdat de, de dingen die ik, die ik heb gedaan... Hè, dus, dus, dus die hele weg van, van regionale journalistiek, radio, ICON en CV, ik heb wel elke keer zelf gekozen voor een verandering. Ook als het gaat om uh, het stoppen van, van uh, correspondentschap in Duitsland. Dat beviel me enorm. En ik had het nog zo een paar jaar kunnen doen. Aan de andere kant, toen ik in 2002 naar Duitsland ging, wist ik dat het, dat het eindig was. Want toen waren er al de afspraken bij de NOS... dat uh, een, een correspondentschap niet meer voor het leven was. Eigenlijk heb ik het vrij lang gedaan. He, vijf, zes jaar was de afspraak. Nou, ik heb het bijna negen jaar gedaan. Toch, toen het stopte, als je nou echt zegt... van wat was nou een teleurstellend moment... ik vond het wel moeilijk om, om te stoppen. Ik, het, het, je, ik was er zo aan verknocht... dat uh, het leven in Berlijn beviel me zo ongelooflijk goed... Dat ik, weet, ik weet wel heel goed, die laatste paar weken die vond ik moeilijk. Dat, om dan toch... Hè, want je wilt natuurlijk niet uh, in, in mineur stoppen. Je wilt tot het eind toe zorgen dat je mooie dingen blijft doen. De laatste weken had ik daar wel moeite mee. Om, om weer elke dag fluitend aan de slag te gaan. En het gekke is... De eerste maanden dat ik terug was in Nederland... Hè, ik, ben, ik ben eind 2010 gestopt. Toen heb ik even een paar maanden lucht gevraagd... om. Terug te verhuizen hè, van Berlijn naar, naar Nederland. En, euh, nou, de, de eerste weken vond ik erg moeilijk. Ook weer om te wennen in Nederland. En, en, um, Wat was ja, om... er zo moeilijk aan om te wennen in Nederland? Want je bent van Nederlandse origine. Ja. Dus je kent het van haver tot gort. En toch zeg je, nou, het is wel moeilijk om te wennen weer terugzijnd. Um, nou, he, heel praktisch. Toen ik wegging, uh, ging ik weg uit Haarlem. Ik had mijn huis daar aangehouden, uh, verhuurd. Gaandeweg in die jaren uh, in Berlijn dacht ik, wist ik op een gegeven moment... ik wil niet meer terug naar Haarlem. Dus toen heb ik dat huis verkocht. Toen het moment kwam dat ik terugging naar Nederland... moest ik gaan bedenken waar ga ik wonen. Om iets... nou ja, ik, werk, ik werk nog gedeeltelijk ook voor de NOS. Hè. Ik ben nog altijd verslaggever voor de NOS, alleen niet meer fulltime. Dus dan ligt het wel voor de hand dat je niet in Groningen gaat wonen. Had gekund hoor, want ik vind Groningen een prachtige stad... en ik zou ook in Friesland kunnen wonen. Maar goed, als je in Hilversum werkt, is dat niet praktisch. Dus ik ben uiteindelijk uitgekomen op Amsterdam. Omdat daar ook veel van mijn vrienden wonen. Maar ik, ja, daar, daar kwam ik in Amsterdam. Echt, ik had er eigenlijk, ja, behalve dan vrienden... En, en het was voor mij eigenlijk weer een hele nieuwe stad. Dus het gevoel dat je weer helemaal opnieuw met je, met je leven begon... Dat, dat, dat vond me ik lastig. Ook, dat dat vond me ik lastig. inderdaad. Ja dat, is, ja, dat is natuurlijk heel lastig. En dat maakt het ook moeilijk. Of dat nou in Nederland terug is. Ja. Of je zou een volgend correspondentschap zijn aangegaan elders. Dat zou sowieso lastig zijn geweest. Maar wat ik me ook afvraag is. Wat is de impact van iedere keer dat sociale leven wat je leidt te moeten verplaatsen? Ik bedoel, ben je, je bent niet getrouwd? Nee. Woon je nu samen? Nee, ook niet. Ook nee. niet. Nee, want, want het relationele leven. Laten we dat eens dus even in, in dit kader plaatsen. Dat lijkt me verdomd moeilijk om daar invulling aan te geven... wanneer je dus op deze manier in, in je beroepsleven staat. Ja, maar dat is, dat is uh, ik denk, in de journalistiek sowieso erg moeilijk. Om, en, tenminste, als je het, als, als je het met, met uh, grote passie doet, en ik ken eigenlijk... Nou, ja, zeker uh, collega-correspondenten die doen het allemaal met grote passie. Want het, omdat het zo'n mooi vak is. Ja, dat is vaak niet zo makkelijk te combineren met een met een, met een sociaal bestaan. Ja, met... niet, niet zo makkelijk te combineren. Nee. Maar nu draai je een beetje eromheen. Maar hoe heb je dat dan ah. gedaan? Ja, ik heb, uh, ik heb relaties gehad die er uh, aan ten onder zijn gegaan. Vanwege uh, ja, het feit dat, dat een, een partner het niet uh, op een gegeven moment niet meer aankon, dat dat een vakantie op het laatste moment uh, niet doorging is maar toch weer een heel ander karakter kreeg... omdat hij later begon vanwege een klus... of eerder afgelopen was vanwege een klus. En, en noem maar op, daar, daar heb ik talloze voorbeelden van. Dat <kliek> uh, Afspraken moeten afzeggen uh, omdat er iets tussenkomt. Uh, wat ook altijd pijnlijk is, maar dat gebeurt gewoon. Uh, je, je krijgt mensen uh, op bezoek omdat ze komen eten... en dan belt uh, met het oog op morgen... Zo ja, we willen echt We willen heel graag vanavond een gesprekje tussen 11 en 12. Dat betekent dat je het moet gaan voorbereiden. En dat je tegen je gezelschap zegt: Ja, sorry, we moeten echt, echt even aan de slag. Ja, dat, dat, is, dat doet een, een, een groot beroep op het incasseringsvermogen van mensen om je heen. En sterker nog, dat gaat waarschijnlijk te ver. En dus dat gaat soms. En dus te heb, ver, je, ja. heb je het zien stranden. Maar heb je dan vanuit hoe je nu in het leven staat, laten we zeggen, liefde technisch gezien, een leeg hart. En beroepsmatig gezien <laughs> een volle nee. ziel of zo? Nee, of nee, dat zou misschien dat? voor het programma heel mooi zijn. Nee, dat nee, maar me... dat vraag ik me dan nee. af. Nee, nee, dat is absoluut niet zo. Een van de, de, de dingen waarom ik uh, gezegd heb ook... Uh, uh, na Duitsland, ik wil niet naar een ander land... is ook omdat ik bewuste keuze heb gemaakt... voor het sociale aspect van mijn leven. Meer tijd voor vrienden, voor relaties en noem maar op. Voor mijn vader die nog leeft, oud wordt. En uh, ja, voor dat, dat is ook een hele bewuste keuze geweest... Op het moment dat ik wist dat het correspondentschap in Duitsland loopt over een tijdje af... ga je erg nadenken, en wat dan? Andere correspondentschappen waren mogelijk geweest. Maar ik heb mede om deze reden gezegd, nee. Ik ga wat minder voor de NOS werken. Ik ga iets, iets minder dat 24 uur per dag uh, uh, ja, inzetbaar zijn. Hè, dat, dat journalistieke, uh, krachtenvretende beroep uitoefenen. En wat meer tijd voor andere delen van het bestaan. Dat is een hele bewuste keuze geweest. En ik ben, dat moet ik wel zeggen. Ik, ik begon te vertellen dat ik het moeilijk vond. de eerste tijd weer terug in, in Nederland. Maar na een maand of wat kreeg ik in de gaten van... eigenlijk, ja, dan begin je weer wat te aarden. En begon ik ook te merken van, ik mis het helemaal niet. Hoe bang ik was om te stoppen als correspondent. Hoe bang ik was om uit die maalstroom weg te gaan. En, en ja, het, het, het cliché zwarte gat vreesde. Helemaal niet. Ik vond het heerlijk. Had je het eerder moeten doen? Ja, misschien wel. Misschien was dat goed geweest. Omdat ik, dat vind ik moeilijk. Ik vind het altijd moeilijk om van die achteraf vragen. Um... Ik, ik, ik, ik denk dat als ik het eerder had besloten, dan, dan was het ook lastig geweest, die, die laatste maanden en, en de overgang. Dus... Ik, ik geloof niet dat ik nou echt een, een grote fout heb gemaakt door niet eerder, een, een, of niet een jaar eerder of wat dan ook, te zeggen: van ik, ik hou ermee op. Nee. Het, het, het was ook klaar. Ik, ik, ik vond het moeilijk om te stoppen. Maar ik wist ook aan de andere kant: ja, ik heb twee, drie keer verkiezingen verslagen. Uh, ik, ik heb dit land van noord naar zuid, van oost naar west, uh, misschien wel vijftien keer uh, doorgekroost. Uh, ik merkte ook dat ik, dat ik bijvoorbeeld... Ik, als, als correspondent in Berlijn deed je ook uh, Polen. Dan hield je ook uh, Polen en, en de Duitsstalige buurlanden van, van Duitsland. Dus Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië, Slowakije. Maar met name Polen. En ik merkte ook dat ik Polen steeds interessanter begon te vinden... omdat, omdat ik Duitsland al zo goed kende. Dus op zich, het was, het, het was ook af. Het was ook klaar. Het was goed om te stoppen. En dat, dat ondanks de... Nou ja, de, de, de vervelende tijd eromheen. Het stoppen zelf, het nieuwe aarden. Vind ik achteraf, nou ja, daar heb ik het totaal vrede mee. Het maakt je waarschijnlijk ook wel rijker weer. Hè? Dus, dus het onthechten van iets. Hetgeen vervolgens ook waarschijnlijk weer nieuwe mogelijkheden creëert. Ja, enorm. Wat ik, wat ik, inderdaad. Ik bedoel, ik ben minder voor de NOS gaan werken. Uh, heb daarnaast dus ruimte om dingen te doen die ik, die, die ik echt leuk vind. Zoals schrijven van een boekje over Merkel. Dat, dat was ik eigenlijk al van plan in de tijd dat ik in Duitsland werkte. Maar ja, ik had er gewoon geen tijd voor. En de, en de rust niet voor. Want dat is echt, echt iets waar je een aantal weken... jezelf zo ongeveer voor moet opsluiten om, om dat goed te kunnen doen. Um, ja, ik, ik ben bezig met, uh, met ook nog steeds dingen in Polen. En noem maar op, die ruimte is er nu. En ik kan het in mijn eigen tempo doen. Of ja, natuurlijk, je spreekt wel deadlines af. Maar het is heel anders. Het is niet zo van... Uh, uh, morgen journaal. Nee, ja, je kunt in ja. principe je eigen dag indelen ja, door te Klopt. zeggen ik begin om 9 uur en vanaf 5 uur ben ik beschikbaar voor mijn vrienden, Klopt. voor mijn vader. Hoe oud is je vader inmiddels? Uh, 87. Ja, goede genen. Ja. Hoe oud is je moeder geworden want ik ga dat er dus eruit. Ja, dat is dan weer minder. Ja, die is jong overleden. Ja. Le leek jij op haar? je op haar? Ja. In welke opzicht? Uh, uiterlijk en, en uh, karakter. Ooms en tantes die, die, die mij uh, nu weer wat vaker zien, die zeggen echt allemaal, uh, het is alsof je, je wil je moeder weer zien. Dus, dus dat, dat zie ik, dat signaleer ik niet alleen. Dat, dat signaleert ook de, de, de buitenwereld, Dat ik heel erg een moederskind ben. En welk opzicht? Welke karaktereigenschappen bijvoorbeeld heb je dan van haar? Dat uh, conflict vermijdende, dat uh, ja, liever li li li een stap extra zetten uh, om te voorkomen dat er gedoe komt dan uh, het erop aan laten komen. Weet je, dat, ja, het sociale. Wat ik, je, wat ik, wat ik vertelde, mijn moeder, die had, de deur stond altijd voor iedereen open. En in zo'n dorp wordt daar gretig gebruik van gemaakt. Want ik weet niet anders dan dat er mensen bij ons over de vloer waren. Ja, en zeker nou, wanneer je vader natuurlijk hoofd van de ja, school is. Want... En wethouder. Hè, dus ja, echt dus zo iemand... Was er niet engageerd. iets op school... Uh, om over te klagen, dan was er wel iets in het dorp om over te klagen. Dus ze wisten ons huis altijd heel goed te vinden. Nou, dat, dat herken ik wel. Dat, dat, dat heb ik. Mijn, mijn moeder was dan natuurlijk degene die dat organiseerde... en de regelde dat dat kon. En dat heb ik wel van haar overgenomen, ja. Heb je ook minder aangename karaktereigenschappen van haar overgenomen of ja, niet? Dat zou niet? Of misschien dan, van je vader? Dan, dan zijn ze van mezelf, hè? Ja, dat weet ik niet. Ja, nee, je probeert je altijd... geeft anderen niet de schuld van Nee, maar je minderen. probeert wel te achterhalen waar het vandaan komt. Want als je daar inzicht in hebt... dan kun je er volgens mij veel beter uh, iets aan gaan doen. Of dan kun je er veel beter uh, een analyse op loslaten... waardoor je het eventueel zou kunnen ja, veranderen. Lijkt mij, hoor. Ja, mijn vader is een heel erg gesloten man... Ik denk dat ik da daar ook wel iets van, over heb, van heb overgenomen. Dat dat. Uh, ja. Niet altijd even makkelijk over dingen kunnen praten. Hoewel, als ik mezelf vergelijk met, met mijn vader, dan ben ik, denk ik, aanzienlijk verder dan hij. Ja. <laughs> ja. <laughs> als ik mezelf zo nu hoor praten, dan denk ik dat gelooft niemand. Maar het is wel zo. Ik, ik kan erg gesloten zijn. Dat is ook wel. Uh, heb je. Heb, maar even los van het feit dat dat eventueel iets van je vader zou kunnen zijn. Laten we dan niet de verantwoording bij je vader leggen. Dan moet je het bij jezelf zoeken, dat geef je aan. Ja. Waar, waarom denk je dat dat zo is dan? Als je bij jezelf navraag gaat doen over het waarom... waar kom je dan op terecht? Ja, het, het was bij ons thuis niet... Werd, werd niet makkelijk over emoties gesproken. Dat was... Uh, tuurlijk, je mocht best huilen of... Uh, maar het was toch... Nee. Hè, dat, dat, dat, dat, hoorde niet, dat was toch iets ongemakkelijks. En ja, dat, dat, maar dat krijg je natuurlijk mee. Dat, dat, dat, dat, dat is een verklaring daarvoor. Dat je wat, uh, ja, in een aantal dingen wat, wat geslotener bent en wat, wat minder makkelijk over zaken praat. Dat, dat, dat is vrij eenvoudig daaruit wel te verklaren. En het is gewoon een karaktertrek. Mijn vader en moeder waren Vriezen. En, en zeker mijn vader was echt een gesloten, of echt, echt een gesloten man. Die, die praat sowieso moeilijk over zichzelf. en nou, Dat is niet zo heel moeilijk om te signaleren bij jezelf. Ik zie dat ook wel bij, bij, bij mijn broers en mijn zus. Dat ze daar iets van meegekregen hebben. Van dat milieu, van, van, van dat voorbeeld. Heb jij het gevoel dat... Want jouw vader is nu 86. En, en ja. je zegt... Uh, mijn vader is nog lang niet zo ver als dat ik nu ben. Qua openheid. Heb jij het gevoel dat hij nog wel uh, nou, benaderbaar is voor sommige maar, dingen? Mijn vader is intussen nogal ziek. Dus ik, ik praat nu ook vooral een beetje over, het, over mijn vader van een aantal jaren geleden. Hij is nu ja. Ja, hij is ziek. En wat minder... Ja. De, dus hij gaat het ook niet lang meer maken, denk je? Dat is geen idee. Maar hij heeft in ieder geval heeft Alzheimer en... Nog niet in een heel ver gevorderd stadium, maar wel, is wel dusdanig ziek dat, je, dat ik met, met hem niet meer over dit soort dingen zou kunnen praten. Nee. Vind je dat jammer? Had je dat misschien. Nee, want als ik dat gewild had, had ik dat, had, ik dat had ik dat al lang een keer gedaan. Ja, ja. Dat, dat, mijn vader is wel veranderd en, en de laatste jaren kon, kon je ook wel zeker met hem, met hem praten over een aantal dingen. Maar het is nooit een man geweest van de grote emotie en van uh, kom, we gaan eens even praten over vroeger en over de dingen uh, waarom ze gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Dus nee, als ik dat gewild had, had ik dat tien jaar geleden moeten doen... want toen wist ik het ook al wel en toen heb ik het ook niet gedaan. Nee, dus, dus die behoefte is dan wellicht nee, niet heel nee, erg aanwezig. Nee. En, en heeft hij wel op bepaalde momenten zijn trots kunnen uiten... over wat jij doet? Want ik kan me toch voorstellen, Margriet Brandsma, het is, het is bijna een, een, een bekende Nederland. Hè? Heel veel mensen kennen je toch nou ja, van kijk, die lange tijd... dat je uh, correspondent was voor Duitsland. vaak... Uh, op belangrijke momenten uh, belangrijk nieuws uh, met ons gedeeld hier in Nederland. Ik kan me zo voorstellen dat er momenten geweest moeten zijn dat hij zijn trots geuit heeft en dat hij heeft kunnen aangeven. Nou, kijk, van, dat, dat is nou zo'n zo zo emotie die, um, die werd bij ons thuis niet geuit. Maar ik heb het wel gemerkt. Ja, hij, dat, dat hij heel trots was. En dat merkte je dan. Dat, dat heeft hij nooit direct tegen me gezegd, of wat dan ook. Maar dat merk je aan andere dingen. Dat hij. Het, het, het plezierig vindt dat ik bij uh, familiebijeenkomsten ben. En uh, omdat hij gewoon. Ja. Dan is het toch zijn dochter. Hij zal het nooit zo zeggen. Maar ik weet wel dat het zo is. Zo goed ken ik hem nou ook wel weer. Dus. Ik vind het wel jammer dat mijn moeder dat niet heeft meegemaakt. De, die zou dat. Die, die zou dat heel, echt fantastisch gevonden hebben. Dat, dat ze een dochter had die uh, af en toe op televisie was. En, dat, en die zou het wel gezegd hebben. Dat weet ik zeker. Dat, uh, maar goed, ja. Het is is overleden toen ik nog... Nou, werkte toen, geloof ik, al wel net bij de, bij de radio. Maar dat is al, al lang geleden dus. Dus die heeft dat helaas niet meegemaakt. 64. Jong, hè? Ja, dat is, uh, dat is echt jong, ja. Uh, heb jij... Dat, dat is een hele rare vraag. Maar heb jij zelf een idee van, van hoe lang je hier nog gaat zijn? Ga jij nou, dus... 83 worden... Uh, uh, Nee, dat is eigenlijk waar, waar ik dagelijks bij stilsta. Niet of wel? Nee, nee, nee, nee. Ja, ik, ik heb geen idee. Kijk, als ik, als ik zeg, ik lijk heel erg op mijn moeder, ja, dan. Uh, ja, dan heb je niet meer zo lang. Nee, dan, dan, dan zou dat. Aan de andere kant, het is nee. Ik, ik, heb, ik heb nog zoveel plezier in het bestaan dat ik niet voortdurend afvraag van, goh, hoe lang zou het nog duren? En Geloof jij in iets hierna, dus, dus na je overlijden? Want wat ik opmerkelijk vind, is inderdaad. Uh, je werkt bij de ICON, je werkt bij de NCV. Dus, dus, enigszins, toch dat religieus getinte, zal ik maar zeggen. Het is niet de humanistische omroep, zal ik maar nee. zeggen. Nee, maar dat had wel gekund. Uh, ja, had dat ja, wel het, ja. het... Stond het helemaal los van elkaar dan? Ja, dat is eigenlijk wel een. Uh, dat, dat is eigenlijk toeval geweest. Ik, ik, ik werkte bij de regionale krant in een jaar of vier, vijf. En dacht: dit is het moment om te kijken of ik ja, mijn vleugels kan uitslaan. Ik, ik, ik vertelde al. Ik heb van af aan het idee gehad, ik wil de wereld in. Ik wil niet in de regio maar blijven. Dus op een gegeven moment moet je dat dan ook gaan proberen. Ja, en toen zag ik een advertentie van de ICON, radioverslaggever. Nou, ik dacht, ja, ik moet het gaan proberen. Ja, dat zal ongetwijfeld niet worden. Want wat moet de ICON nou in vredesnaam nou met een verslaggever van een regionale krant? Maar goed, ik heb het geprobeerd. En werd toen tot mijn stomme verbazing uitgenodigd voor een gesprek. En toen bleek dat de Icon ICOM, opeens, ja, dat was een vrij gesloten club op dat moment... die hadden heel erg behoefte aan iemand van buitenaf. Dus het was voor, voor hun een enorme gok om mij aan te nemen. Maar ze hebben het wel gedaan. Maar had er een advertentie in de krant gestaan op dat moment... van de humanistische omroep, dan had ik daarop gesolliciteerd. En ja, uh, ik heb toen een paar jaar Icon gedaan. Toen ging een goede collega van de ICOM, uh, waar ik heel veel mee, mee samenwerkte... die ging naar uh, Hier en Nu Radio... En bij Hier in uw Radio kwam een aantal maanden later een, een vacature. Dus die goede collega van de Icon, die, die vroeg aan mij: van ja, solliciteer. Hartstikke leuk als jij dadelijk ook bij, de, bij, bij dat we weer op dezelfde redactie werken. Dus ja, toen heb ik weer gesolliciteerd. En, dus nogmaals, was die collega naar, uh, naar de Vara gegaan. En had mij een paar maanden, een paar maanden later gevraagd van uh, solliciteer. En dan had ik het ook gedaan. Kortom, dus in die dat, zin, is, dat is eigenlijk ja. een soort, uh, uh, laten we zeggen. Loop van omstandigheden waarin ja, ja. toeval een, een rol heeft gespeeld. Ja. Ik kom uit een christelijk gezin. Uit, Juist. Uh, mijn, mijn vader, uh, mijn, mijn ouders waren gereformeerd, en, maar niet streng gereformeerd. Wij, uh, ja, wij woonden op een dorp. Uh, mijn vader was een, ja, een soort autoriteit in dat dorp. Desondanks, zijn kinderen mochten op zondag fietsen. Uh, uh, noem maar het, wij waren denk ik de eerste in het dorp zo ongeveer. Wij, wij zijn niet. Want, met, met, uh, uh, met het geloof opgevoed uh, uh, zeg maar alsof het niet leuk is ja als een als, als, een, een, als een belemmerende, als een belemmerende nee, nee, factor nee. ook we hebben daarin heel erg onze eigen keuzes kunnen maken en, en hoe is die keuze anno nu ik bedoel uh, je bent er zo in opgevoed dat betekent wel dat je er over het algemeen iets van meeneemt maar vaak in de praktijk en uh, in het volwassen leven wordt er afstand nou ja, ik, hoe ik, ik ben, van hoe is dat voor jou nu ik ben enorm blij dat ik dat ik het heb leren kennen en uh, dat, dat ik de Bijbel heb leren kennen. dat Ik, ik, vind, ik zou het een gemisgevonden hebben. want Alleen al die, die mooie verhalen. De, de, de... Ja, ik, ik heb altijd bij mezelf zo van... neem de goede dingen ervan mee. En dat probeer ik ook. Ik, ik, ik ben niet meer uh, een, een, een kerkganger. On... Maar... En de ja, goede ik... dingen, dat zijn dan de mooie verhalen, de Bijbelkennis. En dat zie je als ja. een soort basisverrijking in het leven. Ja, en ook heb je naast de lief. Ja, ja. ja. Dat. dat is wel een uitgangspunt, ja, dat, ja. wat je daar uitgehaald hebt. Ik en vind en dat namelijk het, ook een heel normaal uitgangspunt. Jawel, maar het is, het, het is natuurlijk ook iets wat je enorm meekrijgt... vanuit dat het je best moet doen. He? Probeer, probeer het, het zoveel mogelijk uit jezelf te halen. Dus het is ook zo'n zo christelijke waarde. Die ik, ik vind het prachtig dat ik heb meegekregen. En, de, en hoe, hoe breng je dat in de praktijk? Want als dat iets is wat, wat inderdaad meegenomen wordt vanuit zo'n opvoeding... Dan, dan kan het ook best zo zijn... dat het in principe helemaal niet in jouw karakter ligt... om dat zo te doen. Maar dan is het iets wat... opgelegd is. Dus hoe breng je dat nou, in de praktijk? Wat ik, het opgelegd... dat, dat, is, dat, dat past niet... In de, in, mijn, in de manier waarop wij opgevoed zijn. Dus... Uh, het, het is niet zo dat, dat ons voortdurend... werd voorgehouden van... Uh, je mag niet blijven zitten. Of je, je moet goed, ja, Het werd wel gestimuleerd. Goed leren en... En, en probeer een, een, een, een naar de universiteit te gaan. Probeer het allemaal zo goed mogelijk te doen. Maar het was nou niet zo dat er drama's waren als het niet lukte. Dus die, die, die absolute gedrevenheid van Margriet Bransma, hier op Radio 1... Dat is, <laughs> ja, ik moet het af en toe even zeggen. Bij Max, nachtvluchten, het is 19 uh, minuten voor zeven. Dat gaat hard. Die absolute gedrevenheid, die, die, die energie, die wil... Dat, dat zit dus gewoon heel erg in jou zelf... Ja, ik heb het van huis uit meegekregen. En dat, dat heb ik ook heel prettig gevonden. Maar het is ook wel iets ja, wat, ik, wat ik van mezelf vraag. Hè? Ik, ik... Ja, maar dat vind ik zo mooi. Waarom ja? vraag je dat dan van Omdat jezelf? Omdat ik het spannend vind. Ik vind de, uh, de dingen... Een... Nou, vervelen is niet het juiste woord. Maar oh. na, na vijf, zes jaar weet, je over, weet ik het wel. Dan denk ik van, oh, de wereld is groter dan dit. Hè? Dat had ik uh, bij de regionale krant. Dat had ik bij de radio. Dat had ik in Den Haag. Ik, zat, ik heb weliswaar ook bijna tien jaar in Den Haag gewerkt. Maar voor radio, televisie en, en de laatste jaren dat ik in Den Haag werkte... heb ik dat ook heel veel gecombineerd met reizen. Algemene verslaggeving, omdat... Ik, ik ben altijd wel weer op zoek naar, uh, nou ja, naar, naar nieuwe dingen. Maar dat betekent waarschijnlijk dat we niet lang van jouw aanwezigheid in Nederland zullen genieten. <laughs> ja, dat schat ik dan maar zo in. Nou ja, dat is. Dus nu een tijdje terug. Uh, je wordt dit ruim jaar, ruim een jaar 55. En dan... Ja, maar goed, dus maar, maar op een gegeven moment uh, wordt die expansiedrift uh, die, die wordt weer. Uh... Onafvolgbaarheid. Ja, nou ja, ik, ik zou me goed kunnen voorstellen dat ik weer terug ga naar, naar Berlijn. Dat is een stad waarvan, waar, waar ik, van, ik gemerkt heb: er is nog nooit een stad geweest waar ik met zoveel plezier gewoond en geleefd heb als in Berlijn. He, ik heb in Utrecht, in Haalem, in Amsterdam. Ik heb me nergens zo thuis gevoeld als in Berlijn. Dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat ik een keer terug ga. Ja. Maar daar echt hele concrete plannen daarvoor heb ik nog niet. Nou, dat concrete plan, dat heb ik dan nu wel. Kijk. Ja, ja. <laughs> Wij reizen namelijk heel even af, toch naar Duitsland, nu jij het hierover hebt. Wat doen wij namelijk altijd bij nachtvluchten? Wij gaan altijd op zoek naar een historisch fragment... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... van jouw geboortedatum. Nou, Dat is 17 juli 1957. Maar van die specifieke dag is niets bewaard gebleven. Echter heb ik wel... Behalve mijn geboorte mag ik al. Jouw maar. geboorte sowieso. <laughs> en van nog ja. weet ik veel hoeveel andere uh, uh, mensen in de wereld. Wereldburgers. Maar wat heb ik wel gevonden uit 1957... Uh, een uh, gesprek met de heer Adenauer. Hij ah. vertelt over zijn uh, leven. Uh, aus meinem Leben. En het is in het Duits. Dus ik wil je vragen om inderdaad heel goed op te letten. Eén minuut nog wat duurt het. Um, want dan kun je daarna even kort uh, samenvatten ja. wat er zo gezegd wordt. Het leek mij namelijk een prachtige uh, toepasselijke... Um, uh, verslaggeving uit die tijd, omdat het jouw geboortejaar is. En, en ja, natuurlijk, uh, Adenauer is jou natuurlijk zeer bekend. Ja, ja. We gaan dus terug naar, um, ja, 1957. En de bijdrage is niet bekend welke centgemachtigde dat is. Sinds de Bundesrepubliek besteedt, bestaat, is uw schikzaal... is de wetschaftliche en außenpolitische opstieg met uw persoon, heer Bundeskanzler, zo eng verbonden dass sowohl Ihre Anhänger wie Ihre Gegner von einer Adenauer-Ära sprechen. Darf ich Sie, Herr Bundeskanzler, bitten, zunächst über Ihre Kindheit zu berichten? Wie Sie wissen, bin ich in Köln geboren. An mein Elternhaus, an Vater und Mutter und an meine drei Geschwister, die nicht mehr leben, denke ich oft zurück. Meine Eltern haben uns Kinder mit warmer Liebe umgeben. Unsere Erziehung war an heutigen Begriffen gemessen sicher recht streng. Wir Kinder haben sie aber niemals als streng empfunden. Unsere Lebenshaltung war, wieder an heutigen Begriffen gemessen, außerordentlich einfach, doch auch das empfanden wir nicht als drückend. Im Gegenteil, wenn es zu Weihnachten oder aus einem anderen festlichen Anlass ein Geschenk gab, dann war unsere Freude vielleicht größer, als wenn we onder materieel besseren verhältnissen opgewassen wären. Ja, Tja, het, het lijkt wel alsof je het voorleest. Conrad Adenauer, ja, ja in uh, 1957. Ja, ja goed, hij, de, de interviewer uh, zegt tegen Adenauer, uh, Adenauer uh, dat aan zijn persoon heel veel samenhangt. Hè, de ontwikkeling van Duitsland, economisch uh, bij, uh, ja, gezien. En dan. Vraagt hij aan Adenauer, vertel eigenlijk iets over jezelf, over je achtergrond. En dan zegt Adenauer, ik ben geboren in Keulen. Ik had uh, drie broers en zussen. Allemaal overleden? Allemaal overleden, ja. Ik denk nog graag uh, met, met liefde en warmte aan ze terug. En dan vertelt hij dat hij in uh, ja, vrij eenvoudige verhoudingen is, is, is opgegroeid. Maar streng maar rechtvaardig is opgevoed. En dat ze met, met kerst weliswaar uh, kleine geschenken kregen, meen ik dat hij zei. Uh, maar dat het vooral de warmte van belang was, minder ja. dan het materiële. Ja, exact. Het, ja. Als je dit terughoort, dan werkelijk, dan denk je. Een, een, het, het, ik weet niet of het jou is opgevallen, maar dat antwoord van Adenauer, nou, het, het, het, het, werkelijk alsof je het voorlas. Ja, klopt. Het, het ja. komt niet echt spontaan. Nee, helemaal het was, niet. Nee, dat was een, waarschijnlijk een interview dat lang van tevoren is voorbereid. Nee. En... De vraag was niet spontaan. Maar we hebben het, en het dan, dan ook over 1957. Ja. En het ging ook nog gewoon rustig 71 minuten door... En eh, 1957 was jouw geboortejaar in ieder geval? Ja. Sorry, wat wou je zeggen? Nee, het is niet het geboortejaar van Angela Merkel... maar ook Angela Merkel is 17 juli geboren, alleen drie jaar eerder. Nou, ja. dat, dat was opmerkelijk, want daar kwam ik vannacht achter... Ja. toen ik eh, een en ander aan het lezen was... dat Angela Merkel dus op dezelfde dag haar verjaardag viert... als dat jij die viert. Ja. Ja. Maar ik heb nog heel even kort een vraagje over die Conrad Adenauer. Uh, tien jaar later, dus tien jaar na dit gesprek in 1967... overleed hij op 19 april. En 19 april dit jaar is de Dag van de Duitse Taal. Is dat dan toeval of heeft dat met elkaar te maken? Ik denk dat dat toeval is, heel eerlijk gezegd. Want, die Want dag... ik geloof eigenlijk niet in toeval. Die 17 juli, ja. jouw verjaardag en van Angela Merkel. Ja. Ik geloof niet dat dat toeval nee. is. Nou ja, ik, ik ben ambassadeur van die actie. Ja. Uh, uh, die bedoeld is om, om uh, scholieren en studenten weer meer Duits te laten leren. En ja... Ik heb nooit gehoord dat bewust voor die dag is gekozen... omdat het de sterfdatum is van, van Konrad Adenauer. Maar ja, misschien nou, je kunt het misschien onbewust meenemen in de opening. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat, wat is het belang, vind jij, van dat scholieren... meer die Duitse taal zich eigen gaan maken? weer? Het is groot een groot economisch mening? belang. Dat is het da enige, niet nou, vanwege de schoonheid ik, ik, het, het, het, het, het, het, het, van de taal? Ik vind ook dat het uh, de, de, een, een, een enorme wereld opent richting uh, cultuur. En bijvoorbeeld ook journalistiek. Want de Duitse journalistiek is echt heel erg goed. Hè. De kwaliteits. Er zijn nog meerdere kwaliteitskranten. Is dat beter dan de Nederlandse journalistie? Het is gezegener en, en rijker. In, in... in welk opzicht rijker? Nou, er is meer geld uh, om um, uh, onderzoeksjournalistiek te bedrijven. Uh, kranten in Nederland hebben het heel moeilijk. Ik wil niet zeggen dat het in Duitsland niet zo is... maar er is nog steeds wel ruimte om een week, een maand aan een artikel te werken. Daardoor zijn de commentaren, de achtergronden... De, ja, die zijn vaak gewoon echt heel goed. Je hebt wat ik zei, er zijn nog drie, vier echt gro grote kwaliteitskranten in Duitsland. Dus ja, als je Duits spreekt en kunt lezen. dan kan je die goede kranten lezen. En je kunt natuurlijk, ja, literair, het, het veel meer tot je nemen. Maar ja, heel, heel praktisch gezien. Duitsland is natuurlijk onze grote economische broer. En uh, wij, uh, wil je zaken doen met Duitsers, en dat, dat kan heel goed. ja, dan zul je de taal moeten spreken. En zeker omdat de markt zo groot is. Denk ik, ja. Eigenlijk, heel eerlijk gezegd... denk ik dat, dat Duits... in de, de, het economische verkeer... minstens zo belangrijk... misschien nog wel belangrijker dan Engels is. En ja, die actie is bedoeld... om mensen daar weer meer van te doordringen. Want ja, Duits verdwijnt van scholen... En, en van universiteiten. En dat is echt heel jammer. En op welke site kunnen mensen informatie inwinnen... over die Dag van de Duitse Taal? Kijk, op onze site nachtvluchten.fm... staan heel veel links, ook van jou ja. als gast... Heb je een link in ieder geval, dan staat hij erop. Maar waar zouden ze specifiek voor deze Dag de, van de Duitse Taal terecht De, kunnen? de, de actie heet Magmiet. Doe mee op zijn Duits. Dus www.magmiet.nl Nou, die staat, daar staat dan ook op, op nachtvrische.fm. Nou, kijk. Ja, ja. Daar staat alles op over acties en, en alles wat met deze actie... waar, waar uh, het Goethe-instituut aan meedoet, doet... Uh, de Duitse-Nederlandse Kamer van Koophandel... De, de Duitse ambassade in Den Haag. Echt een aantal grote organisaties die deze actie ondersteunen. Oh. En... De, dat maakt ook duidelijk hoe noodzakelijk het is. Margriet maar jij hebt het over de journalistieke rijkheid in, in Duitsland. Rijker eigenlijk dan, dan waar wij hier in Nederland mee, uh, mee om moeten gaan, momenteel. Ook binnen alle bezuinigingen natuurlijk. Is er, is er voor jou een mogelijkheid dat jij daar als journalist aan het werk zou kunnen? Niet zozeer in combinatie met Nederland, maar gewoon puur op de Duitse markt. Want dan kun je lekker uitpakken, zoals ik jou <laughs> beluister. Uh, ja, ja, theoretisch gesproken zou dat kunnen. Maar ik ben natuurlijk in Duitsland een buitenstaander. Dat, dat, dat, daarvoor heb ik, zou ik er nog langer, denk ik... geleefd en gewoond moeten hebben. Dat... Nee, als, als ik, al, ik krijg natuurlijk wel vragen van uh, Duitse media... maar dan, dan is het heel vaak Nederland gerelateerd. He, als, dat, dat is in die jaren dat ik daar, daar uh, werkte ook, ook vaak gebeurd. Dat, dat ik van Duitse media de vraag kreeg... Van, nou, wat is er nou aan de hand in Nederland? Hè? Wat, dat, kom, kom daar eens, schrijf daar eens iets over of kom daar eens iets over vertellen. Dat is wel vraag, vaak gebeurd. Maar echt in Duitsland werken als onder de Duitse journalisten... nee, dat zie ik niet snel gebeuren. Dat, uh, ik denk dat de, ja, daarvoor moet je toch meer een van hun zijn, denk ik. En kun je ook... Minder een van hen zijn en als relatief buitenstaander toch een goed boek schrijven over Angela Merkel. Want dat heb je dus gedaan. Het Mirakel Merkel. Hoe het meisje van Kool de machtigste vrouw ter wereld werd. Ja. Dat, dat kan dan wel? Of is juist dan nou ja, maar dat is objectiviteit weer een stuk makkelijker? Dat is uh, natuurlijk ook niet voor, voor de Duitse markt bedoeld. Hè. Dat is, het is een boek in het Nederlands. Ik, ik heb gemerkt dat, dat, dat mensen uh, dat Merkel. Intrigeert. Ik heb, krijg heel vaak de vraag uh, van mensen: die Merkel, wat is dat nou voor iemand? En voor, voor die mensen is dit boekje ook, ook geschreven. Zo dus van een beetje: ik probeer wat inzicht te geven in, in de persoon Merkel, haar achtergronden in de DDR, waarom ze voor de politiek gekozen heeft. Dus ja, ik denk dat de, de, de, de Duitse biografieën veel meer op haar politieke keuzes zien. Waarom, waarom uh, doet ze dit en, en, dan, en, en waarom kiest ze daarvoor? Dus veel meer op haar politiek. Ingaan. Dat is voor, voor een Nederlands lezerspubliek natuurlijk wat minder interessant. Die, die, die Duitse politieke uh, inhoudelijke kwesties. Dus zo heb ik geprobeerd dat boekje aan te pakken. En bewonder jij haar? Nou, ik, wel, ja, ik, ik, ik vind het wel knap wat ze gedaan heeft. Ze heeft bedoel, zij was 35 toen de muur viel. Ze was in de DDR een, een wetenschapper en heeft na, op haar 35 ste gekozen voor een totaal nieuw leven... waarin ze wel het allerhoogste heeft bereikt. Ze is in de politiek gegaan en ze is bondskanselier van Duitsland geworden. Ik vind dat knap. Als je het nou hebt over voortdurend proberen het, het beste, beste uit jezelf, jezelf te, te halen... halen. nou dan, dan vind ik Angela Merkel wel een voorbeeld, ja. Vind je haar aantrekkelijk ook? Jij valt op vrouwen, toch? Ja, maar... Ja. Uh, ja, dan kun je nee, dus nee, nee, nee. Op een nee, andere manier is, naar kijken? Nee, ik, ik heb bewondering voor haar. Echt, uh... nee, het is niet een, een, een vrouw waarvan ik denk: kom, dat, uh... ik zou het interessant vinden om een avond met haar te praten. Ik heb natuurlijk ook geprobeerd met, met haar persoonlijk in gesprek te komen, maar Merkel praat zelden of nooit met, met niet-Duitse journalisten. Dus ik wist op voorhand al wel dat dat een vrij kansloos verzoek was. <tus> dus ik zou het interessant vinden om, om, om, om een avond met haar door te brengen. Maar vooral omdat ik de, de persoon interessant vind, niet omdat ik denk van nou. Lekker ding. Nee, nee, nee. nee, nee. Ze is nu ook getrouwd met een man die Sauer heet. En ik snap ook dat ze dan die naam weer niet aanneemt. Ja, maar het is haar tweede man. man niet he. zo het, is, is, is, is, het klinkt niet zo mooi, maar het is in Duitsland heel gebruikelijk... dat als je een keer eerder getrouwd bent, dat je de naam van je eerste man aanhoudt. Oh, dat vind ik echt opmerkelijk. Ja, dat is dat, ik heb me er ook over verbaasd. En Ik heb ook uitgezocht waarom Merkel dat gedaan heeft. Want ze is met haar eerste man... Nou, vrij kort getrouwd geweest. Een, een, een, een jaar of drie, vier geloof ik. Maar toen kwam ik er dus achter dat het in Duitsland... heel gebruikelijk is. En Margit Brandsma is nooit getrouwd geweest? Nee. nee dus nou. dat blijft ook Brandsma? Dat blijft Brandsma, of dat ja. nou in Duitsland En ook als hij zelf getrouwd geweest... dan zou het ook Brandsma, Brandsma. gebleven zijn. Ja, ja, zeker. We hebben het over dat uh, boek gehad, het Mirakel Merkel. En ik wil even aan de luisteraars mededelen... dat dat te winnen is. Het is uh, uitgegeven door uh, Uitgeverij Conserve. En ze hebben een aantal exemplaren uh, beschikbaar gesteld. En... En u kunt naar de site gaan, nachtvluchten.fm... want dan hebben wij een vraag waar u antwoord op moet geven. En doet u dat goed, dan wordt onder de goede inzendingen... dus zo'n exemplaar verloot. De vraag luidt als volgt. Tijdens de enerverende verkiezings- en formatieperiode... van 1998 hier in Nederland houden VVD-lijsttrekker Frits Bolkenstein en NOS-verslaggever Margriet Brandma mijn gasten hier... ieder een politiek dagboek bij. Wat is de titel van het boek dat daaruit is voortgekomen? U kunt gaan naar nachtvluchten.fm en dan kunt u uw oplossing invullen... via de site. U kunt het ook op een briefkaart schrijven. Stuur u dat dan even naar postbus 518-1200... Alfa Mike in Hilversum. Meedoen kan... Tot en met 24 april. Nou, we wensen jullie natuurlijk succes. Maar Giet, ik heb een vraag aan jou. Um, ik had er al een heleboel. Ja. <laughs> maar um, stel dat je, je wordt dan zometeen 95. Wat mag er op jouw grafsteen staan? Oh, dat is een uh... mag. Dat had je me. Maar... Oh, dat had ik eerder moeten vragen. Ja, dat had je, dat je eerder moeten over... vragen. Had ik even over, over na kunnen denken. Ja, maar soms ja. zijn de eerste dingen die bovenkomen de beste, toch? Ja. Nou, ik, ho ik hoop dat... Ik, ik, ik, ik, hoop dat ik, ik ga dat niet zelf verzinnen. Dat laat ik over aan, aan mijn vrienden en geliefden. Om daarover... Maar ik hoop dat ze iets zeggen dat, uh, dat er iets op komt te staan als... Uh... Het was een aardig mens. Zoiets. Ja, dat, ja. ja? Ja. Wat was ze verrijkend? Of wat is ze verrijkend geweest? Ja, maar zo zijn maar we vind het gesprek je dat ook begonnen. Nou ja, ik zou het prachtig vinden als, als mensen dat, dat van mij zeggen. Ja, dat maar zou dat ik is, dan dat... me wel kunnen bedenken. Ja. Ik bedoel, ben nu maar een uur met jou in gesprek, maar kan me dat wel voorstellen? Dat, dat mensen Ik hoop dat mensen later zoiets over mij zeggen. Ja. Ja. Maar zo zijn we het gesprek ook begonnen. Ik vind dat heel moeilijk. Dat is dan misschien wel weer dat, dat behoudend gereformeerde. En moeilijk om van mezelf te zeggen. Dan, dan, laten dan de, anderen dat juist. maar doen. Dan roep ik bij deze dus al jouw vrienden, kennis en geliefden... gelukkig meervoud, die roep ik dus op om daar uh, goed over na te denken. Maar dat hoeven ze pas over een jaartje of uh, 30, 40 te doen. Hè? Daar gaan we van uit. Ja, laten ja. we uitgaan van goede genen, die van je vader zo'n beetje. Um, ik heb hier een doosje vol geluk. Maar dat doosje is bijna leeg. Daar zaten namelijk ruim 200 kleine papieren rolletjes in. En op elk rolletje stond een geluksspreuk. Het doosje zelf is uit handgeschept papier... En aan jou de eer, want je bent helemaal afhankelijk geweest... van wat anderen daar in de loop der tijd uitgehaald ja. hebben... om de laatste, er zogenaamd op goed geluk, maar er is er maar één, uit te halen. En de spreuk die daarop staat, dat is, uh, dat is jouw geluk. Dan ga ik in de tussentijd eventjes uh, afkondigen... Van nachtvluchten is voorbij, we zijn geland. In de vroege zaterdagochtend van 14 april... En ik was in dit laatste uur in gesprek met journalist, publicist... en voormalig Duitsland-correspondent Margriet Brandsma. En volgende week zit hier in rondje-correspondentie... Kerstin Schweikheuven, correspondent namens de Duitse Radio... en voorzitter van de Buitenlandse Persvereniging. De techniek hier was in handen van Anne Bakema... redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En zometeen kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten. En op nacht Vluchten.fm, daar vindt u alle links van onze gasten en u vindt daar ook alle contactmogelijkheden. En dan is nu het uh, laatste woord inderdaad aan jou, Margie Brandsma. Voorlezen. Jouw spreuk, ja. Geniet van je tocht naar geluk voor een verzekerd succes. Prachtig, dank je wel. Heel mooi. Ja. Ik kon niet anders dan dat deze voor jou bedoeld was. Ik denk inderdaad dat het niet per ongeluk de laatste was. Het is geen toeval. Nee. Dankjewel, dank je wel, Margie Graag gedaan.